Uur. Dit is Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Mensen die complexe zorg nodig hebben... lopen vast tussen de vele loketten van het zorgsysteem. Een deel van hen blijft daardoor zelfs verstoken van zorg... blijkt uit een inventarisatie van meldingen bij patiëntenorganisaties. De meldingen gaan over veel bureaucratie, lange wachttijden... en het verdwijnen van voorzieningen. De meeste mensen bellen over kinderen met complexe problemen... die een beroep doen op de jeugdzorg. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouders van een jong kind met psychiatrische problemen. De Londense politie is op zoek naar een dader die gisteravond voorbijgaars een bijtende stof in het gezicht heeft gegooid. In anderhalf uur tijd reden twee mannen op een brommer op andere brommerrijders af. Die gooiden ze de stof in hun gezicht. Zo hebben ze zeker drie brommers en nog een vierde voertuig gestolen. De slachtoffers zijn opgenomen in het ziekenhuis. Eén van hen heeft blijvende verwondingen opgelopen. Eén persoon is opgepakt. De top van de KNVB geeft toe dat er fouten zijn gemaakt bij de selectie van een nieuwe bondscoach. Er was veel gedoe rond de benoeming, zo zei Henk ten Kate dat de baan aan hem was aangeboden. Maar het werd uiteindelijk dik advocaat. Interim-directeur Jean-Paul Descosseau heeft te weinig rekening gehouden met de omgangsvormen in de voetbalwereld, zegt hij in de Volkskrant. En ook kreeg technisch directeur Hans van Breukelen volgens hem te weinig steun van de KNVB. Voor het eerst heeft een steppenkieke diefpaar in Nederland een jongen grootgebracht. Vrijwilligers vonden een nest van de zeldzame roofvogels op een akker in Groningen. Waar precies wordt geheim gehouden, omdat de vindplek anders overspoeld zou worden met vogelaars. Volgens een deskundige is de vondst van het nest het grootste Nederlandse vogelnieuws in tientallen jaren. Om de vier jongen te beschermen tegen vossen en andere roofdieren... hebben de vrijwilligers een kooi rond het nest gezet.